Ja, gaat goed. Ik vroeg me af of uh, jullie. Oh, mijn god! Ah, ah Ach, nee, nee! Nee! God, red ons! Jongens? Hallo? Oh, mijn god, de auto zit op ons. Filip, waar zijn jullie? <coughs> ben je nou nog? Ik ben hier, Filip, ik ben hier. Wat is er gebeurd? Oh, mijn god, ik kan niet ademen. Lars, waar ben je? Oh, ik zie het witte licht. Niet het witte licht erin gaan, Lans. Filip, kom hem aan. Er is vuur. Hey, vertel even vertel van tegen mijn familie dat ik van ze hou. Oké, okay, Filip. Jongens, ik hoor Sirenes. Hallo, kunnen jullie me horen? Geen zorgen, we gaan jullie eruit hier uithalen. Kunnen jullie proberen richting mij te komen? Ah, nee, mijn we benen zit vast. Ik moet hem eraf zagen, anders kom ik er nooit uit. Nee, Filip, niet doen. Je gaat doodbloeden. Ik ben bij het bot, ik moet doorgaan. Hé, hey, je moet voor ons aftellen. Oké. Okay. Tel af, van vijf. Alsjeblieft. Oké, okay, oké. Okay. Vijf, vier, drie... Ah, het was een voicemail, laat alsjeblieft een piep achter. Eh, ah, het is een voicemail, laat alsjeblieft een bericht achter naar de piep. Wacht.